...van Beek met het NOS-journaal. Minister Van Weel is opgelucht over het voorlopige akkoord over Groenland... ...en het schrappen van de Amerikaanse heffingen. Volgens hem zat de rel de relatie met Amerika in de weg. President Trump en NAVO-chef Rutte lieten gisteravond weten... ...dat er een basis is gelegd voor een toekomstig akkoord. Over de inhoud is weinig bekend, maar volgens Rutte... ...gaan de NAVO-landen gezamenlijk Groenland en het Noordpoolgebied verdedigen... ...en dus niet alleen de VS... Nederland is niet goed voorbereid op veiligheidsrisico's door extreme regen... terwijl dat door klimaatverandering steeds vaker voorkomt. Daarvoor waarschuwt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De Raad vindt dat overheden, burgers en bedrijven... zich meer bewust moeten worden van de risico's. Volgens de OVV blijkt steeds vaker dat extreme regen... de vitale infrastructuur kan verstoren... en maatschappelijke ontwrichting en onveiligheid kan veroorzaken. De Raad stelt onder meer dat er een plan van aanpak moet komen... voor een aantal lage woonwijken die kwetsbaar zijn voor grote schade bij extreme regenval. In Nederland zijn vorig jaar 44 miljoen boeken verkocht, 2 miljoen minder dan in 2024. Doordat boeken duurder werden, bleef de omzet min of meer gelijk, zo'n 700 miljoen euro. Vooral abonnementsdiensten van luisteren en e-boeken groeiden. Hun omzet nam met een derde toe. Boekwinkels verkochten ruim 5 minder boeken dan het jaar ervoor. In de Champions League heeft PSV uit bij Newcastle United met 3-0 verloren. En daarmee slinken de kansen op een vervolg in het toernooi. PSV staat nog net bij de beste 24, club, 24 clubs die doorgaan. Maar het zal volgende week in de laatste speelronde thuis tegen Bayern München lastig worden om dat vast te houden. Het weer vrij zonnig en grote temperatuurverschillen rond het vriespunt in het noorden tot 9 à 10 graden in Limburg. Door een stevige oostenwind voelt het overal kouder aan vanavond en komende nacht trekt regen over. In het noorden kan dat leiden tot gladheid. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene Geest van de ANWD. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWD Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. She, she's my girl You thought it was gonna be your last Taste I tell you, she will not regret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 In Nederland zijn vorig jaar 44 miljoen boeken verkocht, 2 miljoen minder dan in 2024. Doordat boeken duurder werden, bleef de omzet min of meer gelijk, zo'n 700 miljoen euro. Vooral abonnementsdiensten van luister- en e-boeken groeiden. Het weer, vrij zonnig en grote temperatuurverschillen rond het vriespunt in het noorden tot 9 graden in het zuiden. Maar door de stevige oostenwind voelt het overal kouder aan. Dit is ZFM.